And I break bread. I'm in Boeing, Jets, Lowell, Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. God damn your manhole. Crack the can open again. Yeah. Who you gonna find a him with no pen? Just draw inspiration. Who so you gonna see? You can't replace him, him. with cheap imitations For these generations. Come call. Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Raw. for you no If I pay my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wait to you. From Marcy to Madison Square. To the only thing that matters is just a matter of years. As fake will have it, J status appears. The be yeah, at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you. Just to aim at you, probably mean you. If I owe you, I'm blowing you the sliveries. Concept, I'll take one for your team. And I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I come. For record sales, sold out concerts So motherfucker, if you want this encore I need you to scream to your lungs and so I'm tired of being what you want me to be Feeling so faithless, lost under the surface Music News van 2 over 5. Goedemorgen. Elektriciteit is weer even goedkoop als voor de energiecrisis. Wie nu een jaarcontract afsluit bij de grote energieleveranciers... betaalt nog maar 22 cent per kilowattuur, schrijft het AD. De daling komt ook doordat de energiebelasting omlaag is gegaan. Volgens experts is de energiecrisis hiermee definitief voorbij... en kunnen mogelijk ook de prijs in de supermarkt dalen... De brandweer heeft dringend vrijwilligers nodig. De voorzitter van Brandweer Nederland zegt in de Telegraaf... dat minder mensen tijd hebben voor vrijwilligerswerk. Om het aantrekkelijker te maken, moet een lange opleiding op de schop. Zo hoeven vrijwilligers in dorpen straks niet meer getraind te worden... voor risico's die er toch niet zijn, zoals brand in hoogbouw. In het Friese Grauw is vannacht een man gewond geraakt bij een steekpartij... en werd geraakt in zijn arm. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd en wie het heeft gedaan. En ProRail heeft de hele dag doorgewerkt aan een spoor... dat moet klaargemaakt worden voor weer een nieuwe winterse dag... met sneeuw en bevriezing. Vooral de grote knelpunten waar het gisteren misging worden aangepakt. De NS rijdt met een aangepaste winterdienstregeling. Dan nu het weer van weer online. Pas op voor gladheid, het is flink afgekoeld. En tot zover het ANP-nieuws. Oh, dat ging helemaal goed volgens mij. Mattia Marieke, de pre-party. Goedemorgen, Luc van de Redactie hier. Ik ben vandaag weer komen rijden naar werk. Daar zijn opnames van. Oh. Ja, goed. Ja, oké. Okay. Oh, rustig nou. Oh. oh. Dit gaat helemaal niet goed. don't Just need your me feel special. special no heaven on earth if I can't be with you. Open your eyes so I, can't I can tell the truth.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 So deep, hearted. Pour out a little holy water. We still slow, feel what you feel. Yeah, yeah. Two tears for the soul deep Pour out a little.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 Or- Goedemorgen, ik ben er ook weer bij. Ik ben onderweg naar mijn werk om weer te zorgen dat heel Nederland zijn post zo snel mogelijk krijgt. Ach, groetjes, groetjes Petan en lekker bezig de post aan het bezorgen op zo'n ochtend als deze. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ja, misschien bij het postsorteerbedrijf. Maar dan, ik hoop dat je een beetje schoenen hebt met goede, goede profileringen eronder. Want het kan wel eens weer glad zijn deze ochtend. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Petan, ik zet je op aanwezig. Ja en goedemorgen. Ik heb ook de studio gewoon weer gehaald, dus voor mezelf geldt ook. Luc van de redactie aanwezig. En wie er ook bij is, is Alex. Alex jongen, goedemorgen. Goedemorgen Luc. Hier met Alex. Ben er weer bij onderweg naar het werk. Ja, het is hier een dag laat, dus pas op allemaal. <laughs> Yo! Ja, ik vind het toch wel gezellig, hoor. Ik moet er heel eerlijk over zijn. Het is natuurlijk compleet rukweer om doorheen te moeten rijden. Of als je nu aan het werk bent, is het ook vreselijk. De sneeuw, de gladheid, de ijzel, de mist. Ik ben van Utrecht naar Amsterdam gereden... Nou, het is een wonder dat ik hier ben aangekomen. Ik zag helemaal niks. Het enige wat ik zag was mijn eigen dashboardkastje. En daar stond dat het min 5 was op een gegeven moment op de snelweg hier naartoe. Maar het heeft ook wel wat. Nu als je ook de app bekijkt, zo'n Alex die zegt... joh, pas op allemaal, we gaan er weer tegenaan. Hier, Bram Waardenburg stuurt een foto dat hij ook net wakker is. Hij zit hoog en droog in de vrachtwagen. Bram, rij veilig, lieve jongen. Uh, eens even kijken, ik zag net ook nog Martijn Rouwenhorst... Dat wil ik ook even een shout-out geven. Martijn die is bezig met het strooien in gemeente West... Uh, ontzettend lekker bezig, Martijn. Dat soort uh, gasten als jij hebben we nodig. Dus het heeft ook wel iets tussen alle sneeuwpoppen door... proberen we onszelf een, een weg te banen. Uh, en wie ook zichzelf een weg op dit moment aan het banen zijn... richting de studio, zijn natuurlijk Mattie en Marike. En zometeen wil ik even laten horen hoe wij gisteren ja of nee speelden. Uh, toen ging het namelijk over een sneeuwballengevecht... en Marieke kwam met een best goed verhaal. We, build this city. we build this city. Now my mind is ready to let you Your music, Een hele goede morgen. Anyone for you? wat je hoorde. Het is Mattie en Marike, de pre-party, waar je bent binnengewaaid. Ik zou zeggen, doe de deur dicht en warm jezelf lekker op. Bij Mattie en Marike, de pre-party, elke ochtend vanaf 5 uur s ochtends... geldt eigenlijk een 100 open deurbeleid. Je mag altijd gewoon lekker bemoeien, schoppen tegen dingen, meebepalen, meepraten via de Focure Music. En af en toe, uh, om dat open deurbeleid een beetje meer kracht bij te zetten... vraag ik je ook wat. Gisteren vroeg ik jou bijvoorbeeld om samen met mij... even een paar leuke originele topics te bedenken voor ja of nee. Iedere ochtend spelen we in de ochtendshow bij Mattie en Marieke... ja of nee. Drie topics met drie seconden bedenktijd. En dan moeten Mattie en Marieke dan ja of nee opzeggen. Ja, zo simpel kan het soms zijn. Wiebe Knol, shout-out naar Wiebe Knol, die kwam met de topic... Een sneeuwballengevecht. Nou, vond ik zo'n leuk topic... heb ik meteen dezelfde ochtend nog even in de mix gegooid... bij Mattie en Marieke. En dus toen ik aan hen vroeg... jongens, ja of nee, een sneeuwballengevecht... toen toverde Marieke ineens een verhaal uit haar tas... waarin een BN'er een belangrijke bijrol speelde. Nee. nee. Ja. Nee. Niet vol enthousiasme, hoor. Ook zo snel koud. Het doet ook zeer. Uh, het doet zeer. Nou, gisteren had ik trouwens een mooi moment. <laughs> Ik kwam in het dorpje, kwam ik uit het niks, Rick Brandsteder tegen. Rick Brandsteder. Ja, Rick Brandsteder? Ja, Rick Brandsteder. En die was even een kroketje halen bij een zaak bij mij in het dorp... waar ze hele lekkere kroketten verkopen. Hans Hoe heet het Vliegen. met Rick? Het is een leuke naam voor een zaak. Hoe heet het? Sorry. Hoe? Hans en Frietje. Hans en Frietje, wat ja. Wat natuurlijk een grappige naam is voor hem. Ja, het is heel ja. grappig. Hè? Hoezo? Maar goed, het uh, was goed om hem te zien. Ja, natuurlijk ook, uh, Rick is ook zijn vader verloren afgelopen jaar. Dus ja. is natuurlijk ook heel, ook heel verdrietig. Maar ik heb echt een, uh, ik heb een blije en fijne Rick gezien. Maar uh, wat ik daar leuk, wat ik grappig aan vond... Wij stonden heel even in de sneeuwstorm met elkaar te kletsen. En toen werd vanaf echt, ik denk, 10 meter afstand... met een trefzekere sneeuwbal door een ventje van een jaar of 15, werd zo dat zakje kroketten uit zijn handen gegooid. <tie> oh, dat het ik met, met, met kroketten voor, voor de familie. Die lagen zo in, in de sneeuw. Zo, wat een, wat een mikgevoel. Ja, dat was echt een hele treffzekere bal. Wie is Luke Littler? Luke Littler is een van de allerbeste darters van dit moment. Maar dat is waarschijnlijk niet wat Mattie bedoelde. Nee, ach, arme Rick Brandsteden. We hopen natuurlijk dat het goed met hem gaat. En ter compensatie hebben we hem een vrachtwagen vol met kroketten opgestuurd. Want zo zijn we hier ook alweer bij Q-Music. Hé, hey, ik wil zo even iets proberen. Uh, als je nu op de sneeuwschuiver zit of op de strooier en onderweg bent... kan je dat dan alvast even appen. Ik uh, zie namelijk er veel berichten binnenkomen. Onder andere Wouter-Jan Dousma, die stuurt een mooie foto dat hij bezig is. Uh, Marien, uh, sorry, Martien Staring, uh, Bram Waardenburg, uh, Martijn Rauwenhorst. Iedereen zit lekker op de strooiwagen. Daar wil ik zo meteen even een klein experiment mee doen. Na een korte pauze van Luna. Ik krijg geen lucht...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 I'm En Drops of Jupiter op Q-Music bij Mattie en Marike de Pre-Party... waren we zometeen een van mijn allerliefste tracks... een van mijn lievelingstracks, zo moet ik het zeggen, van deze eeuw gaan draaien. Ik heb hier heel veel zin in. Hij begint zo. Ja, dit is zo ontzettend goed. Ik heb hier ongelooflijk veel zin in. In de tussentijd uh, komen er heel veel berichten binnen... Uh, van uh, mensen op uh, uh, schuivers en strooiers. En dat is goed. Ik zie hier bijvoorbeeld uh, Robert Gorter. Die zit op de, de sneeuwschuiver. Mike Bell is bezig. Dominique Huisman is aan het schuiven en het strooien. Zometeen, en uh, ik, ik kan mezelf... Het is een experiment. Zometeen wil ik graag dat als je nu op een strooier of schuiver zit... even belt. Naar 09-9596... Ga ik gewoon proberen om zo snel mogelijk in kaart te brengen. waar op dit moment in Nederland. allemaal al gestrooid en geschoven wordt? Vanuit Amsterdam, waar alleen maar gesnoven wordt. the ghost i was alone huh? Up town, funky woe, up town, funky up. Uptown, funky woe, up town, funky woo Step up town, funky wow, Up town, funky wow uh, Up town, funky walk, Up town, funky uh, up dance, jump on me. Yeah. Mark Ronson en Bruno Mars. Ap de aanvang op. Q-Music, een hele goede morgen. Het is glad op de weg... deze dinsdagochtend 1, uh, sorry, 6 januari 2026. Uh, en om toch een beetje te voorkomen dat iedereen zometeen echt de vangril inrijdt... of een slootje of op elkaar botst... zijn er al heel veel strooiers en schuivers onderweg. En die verdienen wel even een shout-out. Ik zal zeggen, als je een strooier of een schuiver bent... bel even 09099596. Lars, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, waar ben jij aan het strooien en schuiven? In Habs, in Brabant. In Habs, in Brabant? Ja. En is het daar echt hard nodig? Het is best wel glad, ja. Het is best wel glad. Lars, je bent, uh, je bent lekker bezig, jongen. Heel veel uh, succes vandaag nog. Ja, komt goed. Oké, okay, hoi hoi. Odo. Dimitri, goedemorgen. Goedemorgen, leuk. Goedemorgen, waar ben jij uh, aan het uh, strooien, strooien of schuiven? Van Schaderebrug tot Goroldam. Zo, dat ging als een enorm gebied. Waar is dit? Nou, tussen dus Alkmaar en Den Helder. Tussen Alkmaar en Den Helder in, helemaal in het Hoge Noorden. Nou ja, Hoge Noorden nee, weer niet ik. helemaal. Nou ja, van mij. Noord-Holland. Noord <laughs> en hoe is het op de weg, Dimitri? Ja. Gladjes. Gladjes, gladjes. En maar is het al druk? Merk je al dat er veel mensen de weg op gaan of wat er nog wel mee? Ja, hier wel. Dus langs het kanaal, zeg maar, de neigen. En daar is best wel uh, heel veel verkeerd. En tot hoe laat moet je nog? Uh, dat is altijd een surprise. Oh, dat is een surprise. Gewoon kijken wanneer de ja. zout een keer op is en wanneer de weg minder glad is. Nou ja, vooral het laatste. Ja toch? Ja. Dimitri, ontzettend lekker bezig, jongen. Zet nog even door. Hey, dankjewel. Hoi hoi. Hoi. Wiek, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Wiek, waar hang je uit? Ik ben distributiecentrum uh, Albert Heijn in Tilburg. Oei. oei. Oei oei, is het daar heel glad? Ja, hier, uh, hier, hier is het glibberig. Uh, glibberig, maar niet meer dankzij jou, hè? dankzij jou. Jij bent toch een beetje aan strooien en schuiven daar. En uh, al Doen druk op de weg. weg, of valt het nog mee? Nee, het valt mee. Rustig is rustig, uh, rustig hier in Brabant. Oh, kijk eens aan. kijk eens aan. De Brabant wordt langzaam de wakker. Hey, dankjewel Wiek. En werk ze. Goed bezig, jongen. Hé, hetzelfde. Doei. Hoi, hoi. Hoi. Robert, goedemorgen. Goedemorgen. Robert, goedemorgen. Je, je klinkt heel ver weg, Robert. Waar hang je uit? Ik, uh, hang uit? Ik hang in Leeuwarden uit. En ik rijd... Uh, aan van de Stendenschool. Kijk eens aan, en ook daar wordt vlieg gestrooid ja, en geschoven. Dankjewel Robert. Okay, dan Werkt ze nog, hoi, hoi. Robin, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen Robin, zeg maar, waar wordt er geschoven en gestrooid? Er wordt op dit moment in Amsterdam volop weer gestrooid en geschoven. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Kijk eens aan, dus jij zorgt ervoor eigenlijk dat, dat Annemarie ook hier veilig op werk aangekomen, dat Marieke en Mattie hier ergens in de buurt veilig kunnen rondrijden. Jij bent eigenlijk ook gewoon mede verantwoordelijk voor de ochtendshow deze ochtend. Uh, nou ja, dat zou heel goed kunnen. Ik uh, zou het niet weten waar we langs natuurlijk allemaal rijden, maar uh, we doen allemaal ons best hier ja. met de sneeuwbuien. Nou, inderdaad. En uh, hoe, hoe laat ben je begonnen dan? Ik ben uh, nu net uh, eigenlijk uh, om drie uur ben ik wakker gebeld. Oh, kijk eens, dan word je echt wakker gebeld, van hé, hey, je moet weer deze ochtend Robin, het is weer zover. Ja, ja, ja. ik ben uh, sinds eergisteravond, uh, half acht ben ik toen begonnen en hey, hebben we even heel een hele stukje tussendoor gedaan. En toen heb ik een dienst tot twaalf uur gehad vanwege de snarig. Nou, Robin, want dan ben je ontzettend lekker bezig, lieve vriend. Wat ontzettend goed zeg. Holy fuck, als ik dit zo hoor, wat een tijde. En, maar, en had je er een beetje rekening mee gehouden dat je wakker gebeld zou worden deze ochtend? ja zeker het is, uh, het is ook een keer een slaapje als je doordoen van twee uh, en uurtjes Ach. en dan uh, ja dan gaan we daar houden er al rekening mee dat ik er weer uit moet ja precies nou je bent lekker bezig Robin heel fijn dank je ja, wel ja nou werkse Hoi, hoi. Hoi, hoi. goedemorgen met Lucje Music. met wie spreek ik met mijn goedemorgen mijn goedemorgen waar rij je met de strooier of de schuiver we rijden in een we mooie zijn aan strooien provincie Utrecht met alle fietspaden sorry de provincie Utrecht waar fluiten fluiten fluiten Kijk eens ja. aan. Daar stond, daar stond het gisteren lang vast. hè. Al oh, was Vianen, Sorry. Bij Vianen stond het ja. gisteren lang vast. Ja. Daar staat de hele omgeving vast. Ja. We doen er alles aan. Dus. Lekker bezig, Meindert. Lekker bezig. Ja. Zet zo door. Hey, ja. Fijne werkdag vandaag, hè? Dankjewel. He. Oh, joh. Even ja, kijken. 09099596. Goedemorgen. Met wie spreek ik? Hallo. Met Hé, Met Oh, Hey, Meindert. Oh, he. Meijndert. Oh, je houdt nu nog. Hey. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Sorry, ik dacht dat je net al aan de telefoon had, lieve jongen. Maakt niet uit, maakt niet uit. Waar rij jij dan? We rijden in het mooie Groningen. Hé, en ook Groningen is glad deze ochtend. Ja, dat is uh, echt bizar vanochtend. Mijn. is uh, glibberig glijden. Maar dankzij jou iets minder glibberige glijden. Dankjewel, jongen. Ja, alsjeblieft. Kleine moeten, fijne werk. Dan. Hoi hoi. Helemaal goedemorgen. Mattie en Marieke, de pre-party waar je naar luistert. Zometeen moeten we het nog even hebben over het verboden woord. Wat wordt het dit jaar? Inmiddels is het bekend. Ik laat het zo horen. I know what you're feeling and I, wanna I, know, feeling and I know you wanna say I do too, but we gotta be patient I got tunnel vision, every second let you with me No, I don't care what anybody says, just give with you. Ja, beautiful people op Q-Music bij uh, Mattie en Marieke de Pre-Party. Mattie, aanwezig. Die zag ik net er voorbij komen. Mattie Valk, hij is er weer veilig vanuit Rotterdam... hier in Amsterdam aanwezig en uh, aangekomen. Uh, Marike is er ook. Marike, aanwezig. En wie er ook is, is Jesse Schaap. Die stuurt een appje via de app van Q-Music. Goedemorgen, Luc. Doe jij ook mee aan het verboden woord? Godzijdank niet, zeg. Dat lijkt me toch zo lastig. Oh, het verboden woord. Het is echt een vreselijk spel voor alle uh, Q-music-dj's. Maar het is ontzettend leuk voor jou en mij. Vanaf uh, volgende week spelen we het weer. Het verboden woord is een, een woord wat de Q-music-dj's een week lang niet mogen zeggen. Dus Mattie en Marieke mogen volgende week één specifiek woord niet zeggen. Doen ze dat nou toch, dan moet jij zo snel mogelijk... op de rode knop in de app van Music rammen... en dan win je gewoon 500 euro. Hoe lekker begin van het jaar is dat, zeg. En je betrapt dus een dj op een fout, wat altijd toch een beetje lekker is... zo even met het vingertje wijzen. En de ING Bankieren-app, die loopt weer hoog op. Dat is toch heerlijk. Gisteren is het verboden woord bekend gemaakt. Het verboden woord van dit jaar is het woord... beetje... En ik heb er me bij mezelf niet op gelet. Maar het is echt zo'n woord wat je er gewoon een beetje tussenlijnt. Hier Zie, daar ging ik al. Je, je, je, je, het plakt eigenlijk twee zinsdelen aan elkaar vast. Gisteren stond de hele studio van Q-Music vol. Met alle DJ's van Q-Music. Dus Mattie en Marieke Waarder. Maar Wim was er. Joost, uh, Lars en Judith uit De Nacht. Die je misschien wel kent als je al rond een uurtje of elf, twaalf uur s'nachts... begint met luisteren naar Q-Music tot aan dit moment. Nou, De hele studio stond vol. En het woord beetje was net bekend gemaakt door middel van een compilatie. Er was een compilatie te horen waarin iedere Q-music-dj het woord beetje zei, behalve één Q-music-dj, want zij had een eigen compilatie gekregen. Ja, dit is leuk, want we hebben net een compilatie gehoord van hoe vaak het woord wordt gezegd op Q-music, het verboden woord beetje. Nou, we moesten echt in onze verschoning, want mijn hemel, het regende beetjes. Nu, in die compilatie miste er één naam. Ja. Ik dacht, wat heb ik het goed gedaan dan? Dus blijkbaar zeg ik dat woord helemaal niet veel. Nee, er is voor jou een aparte compilatie. <lacht> Laten we even luisteren. Ik moet echt een beetje zoeken, maar ze zijn er hoor. Zo beetje, een beetje, een beetje met, beetje, een beetje, dat je dat een beetje op die manier doet. beetje, beetje, een beetje, beetje aanpakken, beetje aanpakken, beetje ook een beetje pakken, beetje bang, een beetje voor, beetje, een beetje, een beetje, weet beetje. Maar ik vind ook altijd een beetje een wintersporttruietje. Ik vind het ook zo grappig, want in heel veel beelden die we hier zien... heb je ook gewoon exact dezelfde outfit aan. Dus als één in één uitzending. Zo'n oh, zeven keer in hetzelfde verhaal. Oh, maar dit, maar dit, dit, dit, dit wordt zo'n zo week wat intens. Want de afgelopen twee jaar kan ik toch wel zeggen... ben ik er heel erg goed vanaf gekomen. Dus ja. Stond ik onderaan het klassement... en mijn lieve ochtendvriend Mattie bovenaan het klassement. Ja. Uh, en en dat, ja, nu kan het zich zomaar gaan omdraaien. Dit kan wel eens een beetje moeilijker worden voor Marike volgende week. Vanaf maandag 7 uur dan spelen we het verboden woord. En kan jij de dj's, waaronder dus Mattie en Marike... weer betrappen op het verboden woord. Weet je en daarmee je eigen rekeningspekken. Och, ik heb er helemaal zin in.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 Jordiff Brooks op Q Music met Bitch. Een hele goede morgen. Het is 6 januari. De drie wijzen uit het oosten hebben de ster gevolgd en zijn weer in de studio terechtgekomen. Je kan komen collecteren voor je eigen goede doel. Matty schijnt nog een verhaal te hebben over de wasmachine. En om half negen jouw kans op 2500 euro in vier op een rij. We only